moesten met de trein. In tegenstelling tot vorig jaar leverde dat nauwelijks problemen op. Ook in de andere grote steden was de sfeer over het algemeen goed. Wel was het hier en daar enorm druk. De gemeente Eindhoven raden mensen op een gegeven moment af om nog te komen... ...en vanwege de drukte in Arnhem en Utrecht... ...werd daar geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. In Rome hebben tienduizenden mensen een nachtwaken bijgewoond... ...voor paus Johannes Paulus II, die de komende dag zalig wordt verklaard... Er werden in het Circus Maximus Stadion kaarsjes aangestoken en ook werd er gezongen door verschillende koren. Onder de koren waren ook gezelschappen uit Polen, waar Johannes Paulus vandaan komt en nog steeds populair is. Komende dag worden een miljoen mensen verwacht in Rome voor de zaligverklaring. verklaring. Volgens het Vaticaan heeft Johannes Paulus een non genezen van Parkinson. Zijn delegaties uit zo'n 60 landen, namens Nederland zal minister Donner de plechtigheid bijwonen. Het weer helder bij minima tussen 4 en 7 graden. Komende dag opnieuw volop zonnig. Het wordt 16 tot 20 graden dan. En ook maandag en dinsdag is het nog droog en zonnig. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Het. het. En jij beleeft het. het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 9.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 Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zijlijnlijk lekker in de wind, ga het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan dan ook vandaag nog uit elkaar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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar ik kreeg de van moeder, van mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van...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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Rashid Fitch met het NOS journaal. De Libische regering meldt dat de jongste zoon van kolonel Gaddafi is gedood bij een luchtaanval van de NAVO. Ook zouden drie kleinkinderen van de Libische leider zijn omgekomen. Volgens een woordvoerder van de libische regering was het een doelbewuste aanval op het huis van zoon Seif al-Arab. De libische leider zelf was daar volgens hem ook, maar hij zou ongedeerd zijn gebleven. De staatstelevisie liet beelden zien van een totaal verwoeste woning. De zoon van 29 die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn vijf oudere broers. Van hem is bekend dat hij enige tijd in Duitsland studeerde. Koninginnedag is in het hele land gemoedelijk verlopen... Voor zover bekend hebben zich nergens grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden ongeveer 200 mensen gearresteerd, net zoveel als vorig jaar. Die arrestaties waren vooral voor openbare dronkenschap, vernieling en mishandeling. Er waren in Amsterdam ongeveer 800.000 bezoekers, van wie er 250.000 terug moesten met de trein. In tegenstelling...